12 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag, Friese politie houdt Feyenoords fans tegen. Fransen en Grieken naar de stembus. En oud-voetbaltrainer George Knobel overleden. Het weer. Aan de kust soms wat zon. Landinwaarts blijft het bewolkt... met kans op wat lichte regen of mondregen. En bij een matige noordoostenwind wordt het niet warmer dan een graad of 11. Morgen afwisselend wolkenvelden en zon. Het blijft vrijwel overal droog. En het is wat minder fris dan vandaag, met 13 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. En de dagen daarna nog een paar graden warmer, maar wel veel bewolking en buien. Feyenoord-fans zonder kaartje voor de voetbalwedstrijd tegen Herenveen komen de Friese gemeenten niet in. De politie controleert de toegangswegen en ook in de trein wordt gecontroleerd. Sinds gisteren geldt er een noodverordening in Herenveen. De wedstrijd is belangrijk voor Feyenoord... want bij winst staat het team de voorronde van de Champions League. Ik praat erover met Yvonne Bijman van de politie Friesland. Goedemiddag, mevrouw Bijman. Goedemiddag. Heeft u al Feyenoord-fans tegengehouden? Ja, er zijn al een aantal auto's uh, hier op uh, de controle bij een van de toegangswegen waar ik sta. zijn uh, uh, aangehouden, of tenminste tegengehouden gehouden. En uh, die hebben een vordering gekregen om de gemeente weer te platen. Oké, okay. en uh, ziet het er naar uit dat ze dat doen? Nou, dat is uh, zeker wel te hopen. Sommigen worden wel uh, een beetje afhankelijk van uh, uh, of er ruimte is. Maar die worden met een motoragent uh, onder begeleiding weer terug naar uh, uh, de gemeente uitgebracht en um, andere, de kentekens worden genoteerd, de persoonsgegevens worden genoteerd. En uh, mochten we ze later nog binnen de gemeentegrenzen aantreffen, dan zullen ze alsnog aangehouden worden. Ja, en uh, even vastgezet. Hoe bepaalt u eigenlijk wie Feyenoord-fan is? Of uh, moeten alle automobilisten stoppen? Nou, er wordt wel, uh, iedereen wordt van de weg afgehaald. Uh, um, en dan wordt er een screening gedaan waarbij, ja, wat. Uh, uh, Gezond verstand, uiterlijke kenmerken, er wordt gewoon gekeken wat zou, uh, wie zou voor de, in, bij de doelgroep in aanraking of in, voor een aanmerking kunnen komen. En die worden echt dan door een, uh, een hele controle gehaald waar uh, echt gekeken wordt van uh, wil, uh, willen jullie naar de wedstrijd toe en hebben jullie toegangskaten, ja of nee. Oké, okay. en uh, hoe gaat dat in de trein? In de treinen wordt op meerdere stations richting uh, worden controles uitgevoerd. En zijn daar mensen die naar de wedstrijd willen zonder toegangsbewijs, die uh, moeten op de trein weer terug. Mm -hmm. Nou eens In Leeuwarden is er gisteren een confrontatie voorkomen... tussen Feyenoord-fans en supporters van Cambuur. Wat, wat was daar eigenlijk aan de hand? Um, in het centrum van Leeuwarden was inderdaad een, een, een groep van tientallen Feyenoord-supporters... was daar naartoe gegaan. Uh, Cambuur had die avond ook in de stad gespeeld. Uh, dus er was ook een grote groep Cambuur-supporters uh, aanwezig. Die twee groepen zochten een confrontatie met elkaar op. Uh, nou, gelukkig uh, hadden we voldoende eenheden op de benen om de mensen uit elkaar te halen... En, uh, Konden een, een echt wel uh, voorkomen worden. Okay. Dank u wel voor uw toelichting, mevrouw Bijman. En uh, vanmiddag een prettige wedstrijd. Ja, dank u wel. Nicolas Sarkozy of François Hollande. De Fransen mogen het vandaag zeggen... in de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Correspondent Frank bij een stembureau in Parijs. Frank, hebben de hoofdrolspelers al gestemd? Ja, François Hollande, de socialistische kandidaat en favoriet, heeft vanochtend vroeg om half elf al gestemd, ongeveer gestemd, in het zuiden van Frankrijk, in het plaatsje Thieu, zijn eigen kiesdistrict. En Nicolas Sarkozy, de huidige rechtse president, die heeft hier tien minuten geleden waar ik sta gestemd, aan de westkant van Parijs, in een schoolgebouw, vlakbij het huis van zijn echtgenote Carla Bruni. Het lijkt een spannende dag te worden voor Sarkozy, hè? Het is absoluut een spannende dag. Hier werd hij massaal geapplaudisseerd. Er waren honderden mensen naartoe gekomen om te roepen... Nicola, Nicola, we gaan winnen. Maar goed, de peilingen zeggen iets anders. Want als we alle peilingen bekijken... dan zeggen we dat Hollande de gedoodverver favoriet is. Dus hij gaat een paar procentpunt voor in alle peilingen. Maar het is wel zo dat de laatste dagen Nicolas Sarkozy is ingelopen. En daardoor bleef, bleef, bleef ze toch nog op het laatste moment een spannende strijd te worden. Oké, okay, hebben de kandidaten dan nog veel campagne gevoerd de laatste week... om de laatste mensen over te halen? De laatste week absoluut hoor, maar het was tot en met vrijdag, want vanaf uh, dit weekend mag er geen campagne meer worden gevoerd. Er worden ook geen peilingen meer gepubliceerd om de kiezers niet meer te beïnvloeden. Maar tot en met vrijdag wel en vooral Nicolas Sarkozy. Want hij had natuurlijk wat te winnen. Er heeft enorm veel campagne gevoerd. heeft heel erg geprobeerd ook de extreme rechtse kiezers naar zich toe te krijgen. Want nu hebben bij de eerste ronde massaal op Marine Le pen gestemd. En Sarkozy hoopt hij nu naar hen toe te trekken. Naar zichzelf toe te trekken. Of dat gelukt is, dat weten we vanavond dat de stembussen gaan sluiten. We wachten het af. Dankjewel Frank Renaud. En vanavond om acht uur sluiten de laatste stembureaus. Even later kunt u de eerste exit polls horen in een speciale NOS-uitzending op Radio 1. Tussen 8 en half 9 vanavond. Van Griekenland, ook de Grieken gaan vandaag naar de stembus... maar dan om een nieuw parlement te kiezen. De verkiezingen lopen waarschijnlijk uit op een afstraffing voor de coalitiepartijen... die onder druk van Europa een streng hervormingsplan opstelden. Lees veel moesten bezuinigen. Hoogstwaarschijnlijk wordt de sociaaldemocratische Pasok de grote verliezer. Twee jaar geleden hadden die partijen nog bijna de helft van alle stemmen. Correspondent Corny Keese en verslaggever Joris van der Kerkhof... peilden de meningen in Athene in stembureau 91. Kun je kunt het gewoon combineren. Eerst naar de kerk en dan naar de overkant eh, gaan stemmen. En dan kun je hier nog wel eerst kijken op al die borden die daar buiten hangen. Geen reclameborden van, van politieke partijen, maar allemaal namen. En twee eh, vrouwen die zijn nog aan het kijken, hebben geen idee op wie ze moeten gaan stemmen. In ieder geval een kleine partij. Om ervoor te zorgen dat ook de kleine partijen een stem hebben in het parlement. En niet alleen de twee grote. Die twee grote hebben het in het verleden echt laten afweten. Die hebben ons in deze situatie gebracht. De economische malaise. Daarmee kan het dus alle kanten op gaan. De vorige ja. verkiezingen waren de socialisten met meer dan 40% de grootste. En dus de conservatieven zetten daar een paar procent onder. Maar nu kan echt alle kanten op gaan. Ja, want uh, heel veel mensen zullen waarschijnlijk toch op kleine partijen gaan stemmen. En dat betekent dat het hele politieke toneel uh, anders wordt. Een schoolgebouw waar je een klaslokaal in kunt. En uh, in de klaslokaal, het is waarschijnlijk het aardrijkskunde staat wat informatie over Nederland in ieder geval. Foto's van, van Sinterklaas en Zwarte Piet. De secretaris van het stembureau, net zelf 18 geworden, eh, die valt het op dat mensen inderdaad niet weten op wie ze moeten stemmen, maar dat er ook zo weinig mensen zijn eh, die gaan stemmen, omdat ze het niet weten. Basically because uh, there's no real political power that they feel it represents them right now. So they're very disappointed that uh, the political scene at Greece right now. So they just don't care about the elections. Hij weet het zelf trouwens ook niet. I'm myself, I'm not really sure, to be honest en hij heeft een droom voor Griekenland. Maar als je dan vraagt wat die droom is, moet hij flink zuchten. Uiteindelijk gaat het om. Meer banen voor mensen zoals hij, voor jonge mensen. En dan gaat de zondag pas, pas echt beginnen. En dan kun je, als je het andersom wilt doen, eerst gaan stemmen en dan daarna naar de kerk. Reportage van Connie Kees en Joris van der Kerkoff. Dit is het NOS-journaal met Ewout de Jong. Ongeveer 250 mensen hebben vanmorgen een mist bijgewoond... in nagedachtenis aan Pim Fortuyn. Vandaag is het tien jaar geleden dat de politicus op het Mediapark... in Hilversum werd doodgeschoten. In de laurentius in Rotterdam waren onder meer leden... van Leefbaar Rotterdam, van de PVV, en vroegere leden van de LPF. Fortuyns broer Simon was een van de sprekers. Toen, 10 mei 2002, op deze plek in het heilige hart, Laurentius en Lisbeth kathedraal, begon ik mijn toespraak met lieve Pim, beste broer. Ik herinner me de geluiden van buiten, die zo onwerkelijk door de dikke muren van dit gebouw kwamen. De gespannen sfeer, uiteraard een knoop in mijn maag, en voor het altaar... Daar lag onze broer en onze Pim voor ons. Zinloze haat, zinloos geweld, daar had jij geen zin aan. Is er veel veranderd? Nou, ik denk het niet. Je hoeft om met de tram mee te gaan... en te zien hoe gewone conducteurs belaagd worden. Waar is het respect voor mensen... En dat is iets wat Pim ons heeft doorgegeven: respect voor iedere mens. Hoe zou het zijn gelopen met jouw lieve Nederland als jij de kans had gekregen te bewijzen? Ik hoop dat Nederland en haar leiders de lessen van het verleden steeds meer leren kennen. En ik hoop dat er weer geluisterd wordt naar de samenleving. Ik hoop op een land waar Pim trots op ons zijn. Niet de home, maar het applaus is wat Pim verdient. Pim, we zijn trots op jou. Vaya, Condio, ga met God. Zinloos geweld had jij geen zin aan. reportage gemaakt door Hendrik Willem-Hofs. Later vandaag is er een symposium over het belang van fortuin... voor de politiek in Rotterdam en de rest van het land. Aan de Amstel in Amsterdam werd gisteren... het traditionele Bevrijdingsdagconcert gegeven. De koningin woonde het concert dit jaar bij... in gezelschap van de Duitse president Gauk. Een reportage van Gary van Pinksteren. Voor me hier in de Amstel... Er varen wat bootjes heen en weer, er worden drukke voorbereidingen getroffen. Er ligt een groot podium met allemaal blauwe stoeltjes erop. Daar komt straks ook de koninklijke familie op te zitten. Dat is een beetje bevolkt weer, maar hopelijk is het straks in ieder geval droog. Hier in Carré, in een van de kleedkamers, zit Karin Strobos. U gaat hier ja. vanavond optreden in de open lucht. Is dat niet heel moeilijk voor een operazangeres? Nee, ik denk dat het net zo moeilijk is voor uh, de popzangers als voor mij. Maar we worden versterkt en dat wordt heel, heel, heel goed gedaan. Dus dat werkt heel goed. Hoe klinkt zo'n stuk? Nou? Hoe repeteert u dat hier in de... als u dat voor uzelf oefent? Ik kan nu een stukje laten horen. Mm -hmm. Valt het vanavond? Ja, dat is heel gezellig. Heeft u vaker zo'n bevrijdingsconcert meegemaakt? Nee, wonderlijk genoeg zeiden wij gisteren tegen elkaar dat we dat eens zouden moeten doen. En dus vandaag voor het eerst. Mevrouw, u heeft een lekkere warme jas aangetrokken. Hè? Uh, het is uh, de koudste 5 mei, maar 5 mei kan nooit koud zijn. Hè? Want we hebben allemaal het vuur. We moeten echt gelukkig zijn met de vrijheid. Hoe oud ben je? Ik ben 10. Wil je zelf graag mee of, of zei je vader en moeder je moeten er naartoe? Ja, dat wilde ik juist het liefst. En wat vond je het leukste van vanavond tot nu toe? Nou, ik hoop het leukste te vinden dat de koningin straks langs komt. hier komt. Want die heb je nog nooit echt gezien? Nee, elke keer op tv en ik hoop weer dat een keer te zien. Ja, oh nee, nu gaat ze weg, kijk. Gaan we niet ja, zieken? Vaak ja, nu gaat ze onder de magere brug door. Nog idee. Amsterdam gisteravond en het be bevrijdingsdagconcert. Sport. Oud voetbaltrainer George Knobel is overleden. Knobel was in de jaren 70 twee jaar bondscoach. Zonder zijn leiding eindigde Nederland als derde op het Europees kampioenschap in 1976 in Polen. Voor zijn periode als bondscoach was Knobel ook korte tijd trainer bij Ajax... maar dat werd niet zo'n succes. Later werkte Knobel onder andere in België... en hij was tot op hoge leeftijd scout bij MVV en RBC. George Knobel was 89 jaar. Lionel Messi vestigde in de Spaanse voetbalcompetitie... een nieuw doelpuntenrecord. In de wedstrijd tegen Espanyol maakte de Argentijn... alle vierde doelpunten voor Barcelona... en daarmee komt zijn competitieaantal op 50... Spaans voetbalverslaggever Edwin Winkels. Uh, Hoe lang heeft het oude record gestaan? Nou, dat was van uh, Ronaldo van vorig jaar. Dus dat viel eigenlijk wel mee. En eigenlijk samen met die Cristiano Ronaldo. Uh, was hij dit seizoen in strijd om, uh, om een nieuw record te vestigen. Want ze zijn allebei zo goed. Maar Ronaldo scoorde gisteren maar één keer. en bleef daardoor uh, tot nu toe 45 steken. En met nog één speeldag te gaan uh, volgende week. Lijkt het wel zeker dat, uh, dat het nieuwe record... zoals zo heel veel records uh, voor Leo Messi zal zijn. Is dat uh, belangrijk eigenlijk voor Messi? Zijn goals hebben Barcelona niet de titel opgeleverd. Nee, hij heeft één uh, de week gehad dat hij ook niet scoorde. Dat was net in de belangrijkste wedstrijden tegen Chelsea en tegen Real Madrid. En toen hebben ze zowel de Champions League als de competitie verloren. Blijkt ook hoe afhankelijk Barcelona van Messi is. Hij heeft dan die 50 doelpunten gescoord in de competitie. En de volgende Barça-speler, uh, Alexis, staat was op 12. Dus Oeh. Barcelona is zo van hem afhankelijk ja. dat uh, als het even minder gaat, dan verliezen ze. De Spaanse competitie wordt gezien als een van de zwaarste competities ter wereld. Hoe knap is het dan om 50 keer te scoren? Dat moet je heel erg goed zijn. Heel veel hat maken. Hij is ook goed, dat weten we ook allemaal. Ja. Hij is pas 24 jaar, vergeten we soms ook nog. Als je hem vergelijkt met onze grote spitsen van, van Oranje, de man als Huntelaar en van Persie, zijn alle twee al 28. Die zijn vier jaar ouder. Ja. Uh, dus als je op deze leeftijd hij heeft voor Barcelona al meer dan 250 doelpunten gescoord... dit seizoen 72 in alle competities... ja, dan bewijs je elke dag weer hoe, hoe goed je wel niet bent. Okay. Dankjewel, Edwin Winkels. Dan is er nog AWB verkeersinformatie in Den Haag. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat één file bij Rotterdam op de A20 van de hoek van Holland naar Gouda. Tussen Vlaardingen en Spaanse polder. Drie kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De hoofdpunten van het nieuws. De Fransen mogen vandaag zeggen wie hun president wordt. En bij de parlementsverkiezingen in Griekenland... dreigt een fikse afstraffing voor de regeringscoalitie. In Rotterdam hebben zo'n 250 mensen de mis bijgewoond... ter nagedachtenis aan Pim Fortuyn.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 Na ene Hans van Breukelen, oud-doelman... tegenwoordig lid van de Raad van Commissarissen bij PSV. En Kassie Kijken, als elke week, met Ron van Gouwberon. Waar gaat het over? Soms is televisie adembenemend, maar soms is het tenenkrommend. Zo zagen we deze week dat onze kroonprins wereldkampioen... toiletwerper werd. <lacht> Ik zag nog een aantal andere pijnlijke tv-momentjes zometeen lekker tanden knarsen in kassie kijken. En een verslag van onze vliegende kip Zul van der Wart. Zul op zoek naar legendarische Olympische medailles. Waar ben je uitgekomen? Ik zit in de Almere Haven en uh, ik ben bij een dame die tweevoudig uh, sportvrouw van het jaar is geweest en ridder van Oranje Nassau. Dan heb ik het over Enid Brigita. Zij is weer terug in Nederland na twintig jaar Curaçao. en we gaan zo op zoek naar haar medailles. Reacties op de uitzending vragen aan onze gasten kunt u kwijt... op de website deperstribune.nl. Frits Barend, goedemiddag Frits. Goedemiddag. Fijn dat je, fijn dat je er bent. Uh, Frits, we hoorden net in het nieuws... George Knobel, oud-trainer van Ajax, oud-bondscoach van Oranje... is overleden, 89 jaar ja. oud. Jij kent hem, hè? Ik ken hem heel goed. Hij was zeer succesvol trainer van uh, MVV... de tijd van Brokkamp en Gedel, een hele goede voorhoede. Dan praat je begin jaren 70, uh, denk ik, hè? 2, ja. En ik weet, wij kwamen erachter dat Ajax hem benaderd had... al in december 73, december 72, om Kovac op te volgen. Dat was een hele grote primeur, Vrij Nederland, maar we waren een week plat. We hadden het interview met hem gemaakt. Dat was een prachtig interview, hoe hij zou denken dat Ajax eruit zou zien. Maar toen was Jaap van Praag nog voorzitter van Ajax en die had een zeer hechte band met de Telegraaf. En die dacht, ja, mijn band met de Telegraaf staat op het spel. Als ik niet woensdagochtend als Vrij Nederland uitkom, even de Telegraaf tip. Dus wij waren helemaal trots, op de voorpagina van Vrij Nederland. Knobel, nieuwe trainer Ajax, dat was een bom omdat Kovac nog van niks wist. En die woensdagochtend stond in de telegraaf Knobel, trainer van Ajax. Ja. Dus ik, en Knobel had eraan meegewerkt. Dus ik, waar, waar, Henk en ik waren echt woedend op Knobel toen. Dan heb je ons nou geflikt. Maar goed, zo gaat dat. Ja, het nu kan je lachen. Het is niet zo'n gelukkigste periode ook geweest. Hè, bij Ajax. Nee, nee, want hij was nog geen trainer. Of toen kwam het La Coruña-akkoord tussen Barcelona en, en Ajax en Kruif. Toen werd Kruif weggestemd als aanvoerder bij Ajax. Piet Keizer werd weer aanvoerder. Toen was Johan zo beledigd dat hij zei: er is een schoonvaartakkoord kosten. Probeer nou maar of Barcelona mij nog wil kopen. En toen kwam dat binnen een week rond. Ja, en dat grote Ajax met drie Europa-cups toen, dat, dat, dat stond helemaal... Nou, ja, dat bleek eens meer dat zoals Barcelona afhankelijk ja. is van Messi... was Ajax afhankelijk van Cruijff. Uh, Frits, je bent ridder geworden in uh, de orde van oranje Nassau ja. de afgelopen dagen. Ja, van ja. harte? Ja, dank je. En wat vindt uh, de ridder daarvan? Nou, ik weet, toen wij het gemeentehuis naderen, zei ik tegen mijn vrouw... Die ik was op niets voorbereid, ik wist van niks... maar ik had altijd gezegd, maar alsjeblieft, het hoeft voor mij niet. En we gingen die ochtend naar het gemeentehuis. Althans, zij reed... En ik zei, wat gaan we hier doen? En toen zag ik allemaal oranje linten. En toen zei ik, god, daar flik je, je me niet. En toen zei ze, geef je nou eens één keer aan wat anderen voor je gedaan hebben. En zie het als iets moois en leuks. En alsjeblieft, doe het. En, en ik heb me overgegeven. En het was een prachtige dag. En, en ben je er blij mee? Nou, ik vind het wel heel leuk. Uh, ja, je moet erkenning intrinsiek beleven voor je, uit jezelf. Anderen hoef je niet op je schouder te slaan, want daar heb je niks aan. Maar dit is wel een leuke erkenning voor alles... wat je dan misschien in de loop der jaren gedaan hebt. Maar je moet er ook niet uh, veel waarde aan hechten. Ja, en maar het is wel leuk. En hoe vaak wordt jou nog gevraagd... hoe is het toch met Henk van Dorp? Uh, dagelijks. En ik heb hem gisteravond nog uitgebreid gesproken. Hoe is het met hem? Heel goed. Heel goed. Uh, we gaan twee keer per jaar met elkaar eten. Dat zijn vermakelijke bijeenkomsten. En er was een feest vorige week voor mij. En de opdracht aan alle redenaars was... Frits zoveel mogelijk in de maling nemen. En uh, Henk heeft zich daar zeer goed aan gehouden. Geef een voorbeeld. Uh, nou ja, hij zegt, God, Frits, weet je nog, toen Jan Blokker een lintje kreeg... wat hebben wij gelachen, Jan Blokker een lintje... en nu mijn goede vriend Frits Barend ook een lintje. Nou ja, zo ging je door. Ja. Zeg maar, uh, hebben jullie niet op enig moment zoals nu... met al die uh, politieke ontwikkelingen... met het feit dat het tien jaar na Pim uh, Fortuyns uh, dood is... Uh, ja. uh, het idee of de gedachte van... hadden we nog maar een tafel bij RTL 4? Hadden we nog maar een baard? Nou standaard. Henk, af en toe bellen we elkaar nog wel eens. En het grappige is dat Henk en mij vaker belt en ik hem. En Dus heb je vanavond dit of dit gezien. Dat was ons toch niet gebeurd. Die man was ons toch niet ontsnapt. Ja. Ook nou ja, al die CDA's die ze nu weer kandidaat zetten. De blekers. Ja. Uh, die nu ineens verontwaardigd zijn over ja. het gedrag van Geert Wilders. Dan is met name Henk. <laughs> uh, is dan nog heel verontwaardigd. Ik heb iets van, ja God Henk dat is geweest. Henk ook wel hoor. Maar soms komen er wel eens mensen. Die laat zijn we ook weer gevraagd om weer een villa BVD te gaan maken. Maar ik denk dat je dat niet moet doen. Maar ja, ik zie het niet gebeuren, maar nee. je weet maar nooit. Nou ja, je hebt, de, de, wij buitenstaanders hebben heel ja. erg te volgen... Henk van Dorp is buiten de schijnwerpers gekomen... Ja. en die heeft zich daarvan gedistanceerd. Ja, uh, ja. maar jij bent nog volop actief en hoorbaar en zichtbaar. Nou ja, we 72, ja. he, vergis je niet, nee. ik ben, we schelen zeven jaar. En, uh, maar goed, Henk is nog zeer goed bij de pink en let nog zeer goed op. En we bellen elkaar regelmatig. En als, men nieuwe, als de helden uitkomt met Nieuwblad, dan belt hij ook meteen weer... dat dit vond ik goed, dat vond ik niet goed. Dat oh, is ja. een van de meest kritische ja. lezers. Betreft. Dat is prettig. Ja, nou goed, dat kan je hebben hè, van een vriend. Ja, mee. zeker. Ja, ja. Zeg, wat veel mensen mogelijk niet weten, is dat je met Henk begonnen bent op de radio. Uh, ja. We hebben een fragmentje uit uh, Tussen Baden en Van Dorp van de Vara Radio. En uh, daar zit wel humor in. een heel leuk deuntje van Draaiorgel de Arabier. Ja, en als u naar deze plaat zelfmoordneiging hebt of hulp nodig hebt... ...dan kunt u ons altijd bellen. Dan moet je ophouden met het negatieve gezeur. Ik vind het dus niks zo, zoals het begin ook, veel te agressief. Zoals vorige ah, week zeg. ook, Frits. Harmse, voorzitter van Aijksman, heeft heel veel bereikt. En maar doorzeuren. We moeten heel anders, gezelliger worden op de zaal Echt even. Veel gezelliger. We gaan met nee, Hans van Breuk lang aan de nee. lijn. Nee, en die ga ik nou eens interviewen, Hans ja, van Breuk en van PSV. Gezellig, voel hoe het moet. Hallo Hans met Henk. Hoi, hoe is het? Henk, hoe is het met jou? Ja, heel goed. Vrouwtje thuis ook alles goed? Ja, grandioos. Fijn. Nou, lekker sfeertje bij PSV, hè Hans? Ja, dat kan eigenlijk niet anders, Henk, als de resultaten zo zijn. Nou Hansie, ik zou zeggen, maak er een fijne dag nog van. Dit we Henk. Tegen wie spelen jullie? Want dat was ik even vergeten? Wij spelen tegen de Haag morgen. Ah, twee puntjes, hè? Nou, wat hoop, Ja, denk het wel. Nou, toi toi. Ja, en bedankt voor het leuke interview, joh. Oké. Hé Hans, dat is lang geleden, Frits. Want je krijgt nog twee punten voor een gewonnen wedstrijd. Ja dat ja, is niet meer te achterhalen wanneer dat geweest is. Dit? Uh, ja. uh, dat moet tijd? in de jaren tachtig zijn geweest. Maar ja. we zijn begonnen bij Veronica, hè? Bij de, de piraten. zijn beter worden. Ja, dat herinner ik me nog wel, want daar luisterde ik vroeger natuurlijk. Ja. Ik woonde op Scheveningen, dus we hadden heel goede ontvangst van en de piraten. En ik toen een keer meldde dat uh, het concoursupiek waren problemen... want uh, Aad van Leu was kreupel. En daar hebben, moesten we ons excuus aanbieden de volgende week... van de redactie van Veronica. Dat kon niet hebben we gezegd, onze excuses voor wat we vorige week gezegd hebben... Aad van Leu was niet kreupel. Nee maar ja, ja daar, kon, daar kon heel veel natuurlijk. Daar kon alles. Die, ja. die, dat is, heb ik al meer gemerkt bij dat soort commerciële bedrijven. Als je maar zorgt dat er wat gekeken wordt... en wat commercials omheen verkocht worden... heb je volledige vrijheid. Ja. Nou ja, ik herinner me wel dat sportprogramma... dat had ook uh, dat had iets heel... Uh, Ontwapenens uh, vergeleken bij de standaardprogramma's van de publieke omroep. Hè? Toen was het geheel vernieuwend. Ja, denk ik ja, in die ja. Jaren, eind zo, jaren 60, begin maar, jaren 70. Ik dacht wel, uh, de frisbarend uh, bij zo'n uh, commerciële uh, club. Ja. Nee, ik weet nog dat ik. Uh, Henk was er toen drie weken aan het werk. en toen kwamen we elkaar toevallig tegen. en toen zei hij: Ik had haar tot over mijn schouders. student links zou je niet bij mij willen komen werken, dat wij samen dat programma gaan maken. Ik zei, je denkt toch niet, ik ben bij een commercieel station gewerkt, Henk. En toen zei hij, Frits, we hebben alle vrijheid, je mag doen en laten wat je wil. En toen had je Rien Bal met tussen start en finish en zegt, daar wil je toch niet bij, hoor. Ik zei, nee, dat is het laatste wat ik wil. Dat was een echte gevestigde sportnaam ja, bij de, de publiek. Toen zijn we daarmee begonnen. En ja, dat uh, was een geweldige tijd. Met Rob Oud, Lex Harding. Uh, geweldige tijd. Atje Bouwman, geweldige tijd. Ja, zeg we, we, Henk uh, uh, van Dorp stelde jou altijd de vraag... Frits, wat is jouw nieuws uh, van deze week? Uh, goede, maar, vriend. Uh, goede vriend. Een Goede vriend, zei hij erbij. Uh, maar laten we eerst even, even kijken naar uh, de vraag die vroeger al, altijd gesteld werd... in je programma door Henk, want dat klonk zo. En zoals altijd, rechts van mij, mijn goede vriend Frits. Je Nieuws van de Dag. Frits, wat is je nieuws? Mijn nieuws van de week ging het om. Nou, ik was stom verbaasd toen ik eh, die verschrikkelijke moord op de juwelier in Den Haag... en overigens complimenten klasse dat de politie zo snel de daders gevonden heeft. Want er zijn veel cold cases, maar er zijn ook natuurlijk veel warm cases, om het dan maar zo te noemen. En toen deze man naar Georgië gevlucht was en daar een bekentenis op televisie aflegde. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt, en volgens mij is dat volslagen uniek in de rechtspraak... dat een verdachte op televisie al bekend dat hij moord gepleegd heeft. Schoon op de vrouw met die ja, ja. nou, ja, er Maar dat je niet is dat je niet weet. En niet is dat Ja, is hij bekend is dat hij ja, financiële problemen dat, heeft. Dan, heeft uit ja, angst en dat angst hij geschooft. zich verzette en ja. dat hij toen twee keer geschoten heeft uit angst. Maar hmm. dat, dat het op televisie ja. uitgezonden wordt en dat dat kan, dus, want hij was al gearresteerd en dat hij dan toch nog televisie de te woord kan staan, is wel vrij uniek. Zegende, Maar er zijn nu wel heel veel uh, juristen van naam en faam... die beginnen over het feit dat hier de privacy is geschonden. Ja. Wat denk jij dan? Uh, zonder het schenden van die privacy waar de daders misschien nog niet gevonden... en had Peter R. de Vries over tien jaar, en nou, die zit er niet meer met zijn programma... weer een cold case gaat misschien, dus laten we het nou maar zo oplossen. Ja. Ik Hef. weet, maar ook weer dat deze man heeft weer een advocaat genomen. Dit, is, dit soort mensen bedreigen de rechtsstaat. Met hun handelingen ook. En dan is het zaak dat we wel een goede rechtsstaat houden. Want de rechtsstaat is wel de basis van ons bestaan. Dus ik vind het wel goed dat die advocaten er zijn. En ook wijzen op de rechten van die verdachten. Dat is wel ja. heel goed. Nou ja, de, de, hun argument is... Je moet de, je moet de burgers, de ja, verdachten ja, je moet de beschermen... Ja. uiteindelijk ja. tegen de overheid. Ja. He, de... Maar goed, de, de verdachte heeft altijd een voorsprong. Want hmm. die, die heeft geen rechten. Althans, ja. die heeft geen plichten. verdachte mag doen wat hij wil. En de rechtsstaat moet zich aan de rechten houden. En dat... Dan heb je een achterstand. Nou, voor vragen aan uh, Frits Barend, uh, u kunt recht op in ieder geval: de perstribune.nl De Perstribune. We lopen eerst even wat zaken uit het medianieuws uh, na, uh, Frits. En als je, als je denkt van, daar vind ik ook wat van, haak in en uh, ventileer je mening. Zoals elk jaar in deze week veel aandacht voor de herdenking natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog, ook op de radio. Zo had het radioprogramma De Avonden op Radio 6 een week lang programmamaker Jeroen van Kan, filosoof Dirk van Welen en schrijfster Maartje Wortel, opgesloten in een onderduiketage in Amsterdam. Om zo te ervaren hoe het geweest moet zijn, daar destijds. Wat ik minder verwacht had van tevoren is dat het, het, het opgesloten zijn dat het een rol zou spelen. Ik voel het wel dat je, hier, dat je hier niet uit kunt. Zoals toen we vanmorgen naar beneden gingen de trap af, vond ik het een klein avontuurtje om de trap af te gaan. Ja. Dat zelfs zo'n kleine overschrijding, is al, dat, dat brengt je bijna terug in je kinderjaren. Ja. Ik zou kunnen zeggen, als dichterlijk terzijde, ik leidde hieruit af dat de zin van het leven heeft een vorm, de dood. Op Radio 538 maakte DJ Ruud de Wild deze week een speciale uitzending vanuit het concentratiekamp Auschwitz. Je luistert naar een speciale uitzending van ruutdewild.nl over concentratiekamp Auschwitz. Bob, die 27 maanden in concentratiekampen heeft gezeten, waarvan 11 in Auschwitz, vertelt zijn verhaal. Uh, even alle duidelijkheid: in het radioprogramma uh, draai ik. De platen niet in het kamp. De, de, dat doen we buiten het kamp. Dat ja. klinkt een beetje gek, maar dat doen we uit, uiteraard uit respect. En uh, dan ben jij de sidekick. Ja. Ik volg jou. Alright. Uh, we hebben ook afgesproken want het een beetje gek, want je bent 86. Ja. Je wil graag Bob genoemd worden. Yes. <lacht> ja, dat, is... ja, dat voelt een beetje onwennig, hè, dat ja. snap je. Het gek is, ik zag het aan crematorium, allemaal uh, duistere gebouwen. Is dit de ingang van de, van de hel? Dit is de ingang van de hel. Je hebt geen idee wat mensen elkaar kunnen aandelen. Nou. Wat vind jij van dit soort uh, initiatieven? Fantastisch. Uh, ik vond het geweldig, ik heb ze gehoord ook. Het was zeer zeer de radio. En ik had... Mij nog willen twitteren. Twitter. Ruud, waarom verontschuldig je? Want normaal ben ik uh, met grappen en doe ik dit niet. En op 50 jongere zender. Ik zeg, je hoeft je niet te verontschuldigen. Dit geeft... Dit is er iets in jou dat je zegt, dit moet ik maken. Voor een jongere publiek. Het waren hele mooie uitzendingen. die Bob vertelde fantastisch. Ze liepen door het kamp. Dus alle hulde aan 50 en Ruud Wild dat hij dit gedaan heeft. Desweek een hoop commotie. Rondom het Europees kampioenschap voetbal, aanstaande in Oekraïne. Leden van de Nederlandse regering gaan niet naar de EK-wedstrijden in dat land... in verband met de politieke situatie. Vooral gaat het dan om de behandeling van Julia Timoshenko, de pro-westerse oud-premier, leidster van de oppositie. Nieuwsuur vroeg niemand minder dan actrice Victoria Koblenko... als Oekraïne-deskundige om te praten over een oproep... tot complete boycott van het EK vanuit dat land.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 Frits Barend, jij sprak je op Twitter wacht Even over je ja? inleiding. Je, je zei, niemand minder dan, daar zat een cynische ondertoon in. Uh, vond je? Ja. N <laughs> ik bedoel, ja, zeg nee, eens eerlijk. Nee, ik durf het eerlijk te zeggen. Nee, ik, ik, ik bedoel, ik durf het ook toe te geven als het wel zo is. Ja. Maar ik, ik zat niet denigerend te doen over Victoria. Want ik vond dat ze deed dat heel goed. En zij is dus redelijk deskundig. Ze is politicoloog ja. ook. En ze weet echt wat van de Oekraïne af. Maar Zeker. goed, uh, wat was je vraag? Nou, de vraag was, uh, ja, heb je op Twitter nogal uh, positief uitgesproken over, uh, over Victoria? Ja. Ja, wat ben je dan uh, uh, uh, een fan van haar? Of nou, vond je het goed dat, dat, zij ik vond de dat de ze het heel goed deed? Ik vind ook heel goed dat je vernieuwende gezichten krijgt die een politieke mening geven. Dat niet altijd, ik bedoel, normaal gesproken heb je dan weer de Europadeskundige van de Partij ja. van de Arbeid of van het CDA. En die ken ik nu wel, die standpunten hm. ken ik ook nu wel. En Victoria heeft een heel helder standpunt. Ik volg ook Lev Jenko op uh, Twitter, ook een Oekraïner, hm. haar voormalige vriend. En. Uh, ik volg deze zaak natuurlijk ja. ook en ik vind ook dat Roosentaal heel duidelijk gesproken heeft. En ook Filip Lame, de aanvoerder van het Duitse halfdeel Bayern München, heeft zich uitgesproken. Ja. nou ja, het, het doet bijna. Uh, het, het herinnert eigenlijk aan de situatie 1978: ja. Nederlands halfdeel naar Argentinië, ja. uh, Freek en Bram op de barricade. Ja. En toch blijft het rond de Oekraïne vanuit, uh, vanuit die hoek vrij stilletjes. Hè? Nou, aanzienlijk is, is de situatie Argentinië en Oekraïne niet te vergelijken. Daar ging het om echt. Duizenden mensen die zonder vorm van proces verdwenen werden. En zoals nu ook toegegeven is door Wiedela uit vliegtuigen zijn gegooid. Uh, daar werden de mensenrechten nee. nog wel veel meer geschonden. Nu gaat het om een politieke nee. tegenstander van de president. En ik heb er een klein beetje in verdiept de Oekraïne. Je hebt Oost- en West-Oekraïne. Oost is pro-Russisch, dat is de huidige president. West is pro westen dat is Tymoshenko En als de een aan de macht is, zit de ander in de gevangenis. <laughs> ja. Dus als al en die overleeft. landen hebben natuurlijk nooit democratie gehad. Dus die landen zijn, vechten heel erg met democratie, die Oost-Europese landen. Ze zijn al jaren onderdrukt. Ik weet, de Oekraïne is een heel zwaar geval. Eerst door Duitsland onderdrukt. En die hebben de Russen... dan of de, Eerst door de Sovjet-Unie onderdrukt. Toen kwamen de Duitsers, zagen de Duitsers als de bevrijders van de Sovjet-Unie. Nou, toen kreeg je al die hmm. SS-Oekraïners. Toen hebben de Sovjet-Unie weer de Duitsers daar verdreven. Dus die hebben altijd in dictaturen geleefd onder vreemde overheersing. Ja. En, en toch nemen ze ook aparte van uh, dat gedachtegoed blijkbaar uh, nog vandaag maar ja, de dag met zich hebt, mee, Ze he? hebben dus niet geleerd wat democratie is en wat nee. vrijdenken is. Maar nogmaals, ik vind het heel goed dat nu niet de sporters de last krijgen van deze boycott... maar dat de overheden zeggen, de regeringsleiders, wij gaan nu niet. De voetballers zullen geen bal minder trappen. Maar het is wel goed, want ik denk dat het aankomt bij zo'n overheid in de Oekraïne... als de Duitse ja. president, als de Franse president, als de Italiaanse president... of de Spaanse koning bij de finale niet aanwezig nee, zijn. Nee, maar ik denk altijd, wat gebeurt er daarna? Heb je voorkomen dan valt het, uh, dan ja. valt het zwarte gat weer en uh, dan hoort niemand meer over. Nou ja, daarom zo. is het wel zaak dat journalisten... met name supporters, Just. wat Victoria zei, dat geloof ik niet... maar journalisten moeten gaan en moeten proberen. En dan moet je ook de taal gaan leren spreken, ja. trouwens. Dat je een beetje Russisch spreekt of Oekraïens. Zodat je inderdaad met bevolking in kan komen, wat het met hun doet. Deze week was de aftrap van de Week van de Mediawijsheid. Er wordt voorlichting gegeven aan ouders en oppassers van jonge kinderen. om na te denken waar hun kroost naar kijkt op televisie. en waar ze mee bezig zijn op internet. Presentatrice Katja Reumer-Schuurman is verbonden aan de organisatie van die themamaand. en ze vertelt hoe het zit bij haar dochtertje. En ze vindt het ook heerlijk om buiten te spelen. En ze vindt het heel leuk om dingen te bouwen. En ze vindt alles heel leuk. maar als ze eenmaal heeft gespeeld met bijvoorbeeld mijn telefoontje. met daarop een app. en ik zeg, nou nu is het klaar. dat is toch vrij dramatisch, dat huis. Het is echt alsof ze de huiswerk zitten doen. Zitten ze dan te kijken naar Nijntje.nl. En die gaat dan, dan zit Nijntje woordjes te leren. Vind ik zo schattig. Ja, Jij past ook op de kleine, hè? Ja, de nee, klein ik herken kind. dat. Mijn, uh, ik heb er een van 16 maanden. En als hij mijn telefoon ziet, hij weet al precies hoe hij moet schuiven. Ja. En ja, die van 5,5 en is gek op iPad-telefoon. En weet op mijn telefoon spelletjes te downloaden of te vinden die ik niet... En ik zeg altijd, waarom, waar vind je ze Hoe doe je dat dan? Hij is met allerlei dingen, met geluiden en alles. Ik sluit, hè? Ja, ja daar ja, kan leuk. ook wel van leuk. leren. Ja. gaat geen week voorbij zonder dat er een nieuwe glossie wordt gepresenteerd. Deze week viel de eer te beurt aan uh, voetballer Rafael van der Vaart. Rafael en zijn vrouw Sylvie vertelden in de diverse programma's over de totstandkoming van de Rafael. Als je dan het uh, eindresultaat ziet, dan uh, ja, ben je wel gek genoeg wel uh, echt een beetje kippenvel van ja. en dan word er een beetje stil van. Hij ah, ik zo, zo. Nou, schat, maak je niet druk. Alles gaat gewoon om jou. En uh, jij moet het gaan zeggen. Jij moet het uh, even goed gaan promoten. <laughs> maar eigenlijk waren die uh, showbiz-programma's uh, die dag maar in één vraag geïnteresseerd. Namelijk, liggen Rafael en Sylvie in scheiding? Want met die stellige uitspraak kwam het roddelblad Party deze week en de hoofdpersonen reageerden erop. Het blad wat dat schrijft, daar heb ik natuurlijk best wel nare ervaringen mee. Dat was toch een blad dat twee weken voordat ik aan de zwaarste periode... van mijn leven moest beginnen en chemotherapie... dat mij kaal op de cover zetten. Dus ik negeer dat gewoon. Wat ga je doen, hè? Dan ligt er afval op tafel... en dan moet je weer zeggen dat je niet gaat scheiden. Ja, verschrikkelijke dingen allemaal. Hoop, daar hou ik me maar ver van. Als het ja, goed een blad helder doe je daar niet aan mee, hè? Aan dat soort dingen, die deed ik wel leuk... Uh, ik... Ik heb de makers sterkte gewenst met het blad, maar niet te veel sterkte. En toen zei hij, helden is onze inspiratiebron. Dat vond ik ook wel mooi te horen. Straks uh, meer Frits Badend. En horen we de wekelijkse tv-recensie van Ron van Gouwen in Kassie kijken. Uh, maar nu De Vliegende Kiep. Hij zoekt legendarische medailles en olympisch geluk. Olympisch geluk. De Vliegende Kiep. In de aanloop naar de Spelen... Met onze... Pompeuze muziek op de achtergrond uh, gaat hij de vliegende keep op bezoek bij Oud-Olympiërs. Deze week een gesprek met Oud-Olympische zwemster Enid Brigita Bij de Spelen in 1976 in Montreal haalden ze een paar mooie medailles. Enid. Ender op kop. Enid Brigitta komt nu naar voren. Op kop nog steeds Ender. Eén is in ieder geval Ender. De tweede plaats is voor Petra Pieper. En de derde plaats voor Enid Brigitta. Uitstekend. Een bron medaille voor Enid Brigita. Zul van der Wart, Zul, bij Enet. Ja, we zijn hier uh, met zes man, onze geluidstechnicus. Jos die altijd mee is natuurlijk. Twee honden, Enet en een man. En we zijn waar thuis. Ik kijk hier naar een oorkonde. Orde van Oranje Nassau. Uh, 4 april 1979 kreeg zij uh, van Hare Majesteit... De medaille van de ridder in orde van Oranje Nassau. Ik zie twee Jaap Edens, want die won ze. 73 en 74, sportvrouw van het jaar. Ze won twee keer brons in 1976 eh, op de Olympische Spelen van Montreal. En naast haar, op haar bed, ja, want ze heeft een blessure. Enit, wat heb je eigenlijk? Ik heb een uh, operatie gehad aan mijn knie. Ik had een kraakbeentransplantatie gehad. Dat is nogal wat. En nu lig je gewoon plat hè, voor het raam. Ja, ik lig hier plat voor de raam met de uitzicht lekker naar buiten een ja, beetje. Op de bootjes en de mensen die voorbij komen. Naast je liggen in een mooi leren mapje twee medailles. Weer ze uitpakken, want dat heb je al een paar jaar niet gedaan, geloof ik. Nee, inderdaad, heel lang niet. Want je bent ook sinds drie jaar weer terug in Nederland. Daarvoor heb je twintig jaar in Curaçao gewoond? Ja, we hebben twintig jaar in Curaçao gewoond. En ik ben nu inmiddels weer drie jaar terug in Nederland. Is het echt brons? Nou, of het echt brons is, weet ik niet, want het laagje is er bijna af, zoals je ziet. Dus hij is best wel aardig verkleurd door alle handen van iedereen. Dus zie je, het laagje is er wel bijna af. Ja. Ben je er trots op? Ja, ik ben hier eigenlijk best heel erg trots op. En gelukkig maar achteraf. Zo achteraf? Uh, ja. Het was natuurlijk uh, nadat ik die medailles behaald heb in 1976, uh, is 18 jaar later bekendgemaakt als dat, wij, uh, dat de Oost-Duitse zwemsters aan de bolus gebruikt hebben. Dus ja, dan ben ik helemaal achteraf blij dat ik gelukkig nog uh, wat medailles heb weten te bemachtigen. Ja, onder wie Cornelia Ender, die eigenlijk grooshiëerde in goud, maar gewoon spullen ja. gebruikte die niet mochten. Ja, Cornelia Ender en Barbara Krause, dat waren eigenlijk toch wel mijn grote tegenstanders in die tijd. Het voelt nog steeds een beetje moeilijk voor je, zie ik. Ja, best wel eigenlijk. Want vooral als je nu, het, nu de Olympische Spelen weer voor de dag komen bijna... De, is het best wel moeilijk. Want iedereen heeft het over ja, de gouden medailles. Dat zijn de winnaars en die hebben er zoveel hard voor moeten trainen en moeten doen... dan denk ik, ja, ik heb er ook keihard voor moeten trainen in die tijd. Ik heb het ook niet cadeau gekregen. Dus ik denk, ja, alleen 18 jaar later hoor je... ja, ja dat het een oneerlijke strijd was in die tijd. Ja, dat verbetert, het verandert niets meer. Maar ik denk, ja, ik heb eigenlijk net zo hard getraind als iedereen, hoor, in die tijd. Heb je die vrouwen nog wel eens gezien? Heb je ze nog wel eens ontmoet? Nee, ik heb ze nooit meer ontmoet. Ik heb... Zou je dat willen? Uh, misschien wel eens, maar ik heb ook vernomen van mensen dat, uh, dat ze qua gezondheid geestelijke toestanden niet best aan toe zijn. Nou ja, is dit voor jou tijdelijk gelukkig met je kraakbeen, maar met jou gaat het helemaal goed? Gelukkig wel, qua gezondheid gaat het prima, alleen ja, die blessure is even vervelend, maar qua gezondheid gaat het gelukkig goed. Ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Ja, zeker weten, dat is het belangrijkste. In het tweede gedeelte gaan we praten over wat je nu doet. Ik zal een klein uh, iets verklappen. Je geeft weer zwemles nadat je dat 20 jaar in je eigen bad op Curaçao hebt gedaan. Daar gaan we zo meteen verder over praten. Ja, is goed. De gast in de perstribune Frits Barend. Schrijver geweest bij Vrij Nederland Nieuwe Revue. Maar ook op radio en televisie veelvuldig te zien en te horen. Frits, vandaag is het 10 jaar na de moord op Pim Fortuyn. Ja. 6 mei 2002 gebeurde dat. Jij maakte in die tijd het programma met Henk van Dorp... bij RTL 4, eh, vanuit het Koerhuis. Weet jij nog waar je was toen je van de moord hoorde? Ja, ik uh, stond op een balkon. En toen werd ik gebeld, Pim Fortuyn is beschoten. Maar we weet niet uh, of hij geraakt of hij dood is. En toen hoorde we rond half zes hij is overleden. Uh, toen hebben we meteen de redactie bij elkaar gehad. We hadden toen via BVD-verkiezingen. En gezegd dat... Alle gasten die we die avond hadden moeten wel komen, maar dat zal maar in één teken staan. We zouden om half elf beginnen, geloof ik. En toen hebben we om nu of zes, half zeven, nadat nou, het, nieuws, het nieuws werd ook bij ons ja. aangebracht. Frits West had een apart hoekje bij ons in die studio. Hebben Leo van der Groot gebeld, de programmadirecteur. Zei Leo: Ik weet dat het voor een commercieel station een heel moeilijke beslissing is, want je hebt verkochte programma's, je hebt commercials, mm. eh, je hebt eh, billboards. Maar wij denken dat RTL vanaf de beslissing moet nemen om alles weg te doen en dat wij zodra jullie kunnen wij beginnen om kwart over zeven, half acht... en alles in het teken staat van die moord op Pim Fortuyn. Het was de eerste politieke moord ja. in de moderne geschiedenis in Nederland. En dat was natuurlijk uniek, verschrikkelijk en dramatisch. En Leo belde twee minuten later terug naar overleg met Dick van der Graaf, de directeur. Die zei, ga je gang, maar wij regelen het intern wel. en Wij, zullen, wij denken ook niet dat de adverteerders hier moeite mee zullen hebben. Ik geloof dat we om kwart over zeven live op zender zijn gegaan en tot... Kwart voor twaalf door zijn gegaan. De eerste die het nieuws van de aanslag destijds bekend maakte was de radiozender 3FM. Waar ja. Fortuin voor de deur werd neergeschoten. Hij was de gast toen in een radioprogramma op 3FM. Om tien minuten over zes klonk de stem van DJ Isabelle Brinkman. Hele goedenavond allemaal. Uh, we hebben een extra nieuwsuitzending. En uh, we gaan naar uh, Herman van der Zand. 3FM. Ja, Isabel, zojuist is bij het verlaten van het 3FM-studio... Pim Fortuyn neergeschoten. Een onbekende kwam op hem af en schoot hem in het hoofd. Fortuyn kwam net van het programma Ruudewild.nl op 3FM. Op dit moment wordt hij verzorgd door zieke broeders. Hoe de situatie met hem is, is nog niet bekend. Tot zover, Isabel. Dankjewel, wij gaan even muziek draaien. We moeten even allemaal bijkomen. Fortuyn, uh, Frits, was meerdere maanden te gast uh, bij ja, jullie aan, ta aan tafel. Wat voor indruk maakte hij op jou? Uh, ik vond het een geweldige man. Hij eh, provoceerde, maar hij had wel nagedacht over zaken. Hij was voor het van een generaal Pardon voor vluchtelingen, voor asielzoekers. En ik weet wel dat hij. Eh, in april was hij nog een keer bij ons geweest. En toen zei hij: Is hij heel lang gebleven? En toen zei hij: Jongens, ik ben bang dat ik geen goede mensen heb. Ik twijfel, ik heb zulke twijfels. Ja. En toen zei hij, maar voor, jullie willen ook niet op mijn, in mijn fractie komen. Jullie willen ook niet, als ik een regering ga vormen, in mijn regering komen. Ik zei, nou meneer Nou, ik moet er niet aan denken. Uh, toen heeft hij me later ook voor zijn verjaardag uitgenodigd. Dat heb ik toen niet gedaan. Ik vond dat iets te ver gaan als journalist ten opzichte van een politicus. Maar ik weet wel die avond, toen nu half vier, vier vier uur... dat hij hele grote twijfels had. En 4 mei, ja. hoe is het toch mogelijk... was hij om uur of zes bij ons even beneden in de studio in Koerhaus... We hadden een speciale 4 mei-uitzending met de eh, ambassadeur van Duitsland... Otto van der Gabelens en Harry Mülisch. En toen zei, hij ik wil er ook graag bij zitten. Toen zei, zei god, meneer Fortuyn of Pim, je komt de achtste of de negende. En toen zei, hij ja, maar ik heb nieuws vanavond... want ik heb net over het JSF mijn toestemming gegeven. Ik ben overtuigd dat we toch die JSF moeten aanschouwen. Ik ja. zei, nou ja, maar dat kan, je kan niet nu met Van der Gabelens en Mülisch... dat is zo'n gerichte thema-uitzending, nou ja... 6 mei, toen kwam hij dus nooit meer. nee. Zo, we hebben een fragmentje uit uh, Badent en van Dorp uit januari 2002. Pim Fortuyn, lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Laatste verkiezingen, wat heeft u gestemd? Niet gestemd. Waarom niet? Ja, ik vond de politiek zo ontzettend oninteressant geworden. Ja. Dat was de eerste keer van mijn leven dat ik niet stem. En daarvoor? Uh, daarvoor heb ik CDA gestemd. Uh, dat was in 1994 op elke briepel. Ja. Welk moment maakte vooral jou in, op, in die tijd uh, heel veel indruk? Nou, er springt er iets uit? Ja, zijn onbevangenheid en zijn eerlijkheid en zijn kwetsbaarheid. Hij was, ik bedoel, hij was inderdaad niet, verborgen, niet zijn homoseksualiteit. En uh, zei, hij zei ook: Ik vind het zo erg dat ik een rechtse partij genoemd word. Dat vond hij verschrikkelijk. Hij zei: Ik heb niet alleen maar rechtse ideeën. Maar ik vrees voor kinderen en kleinkinderen. We moeten wel in de gaten wat hier gaat gebeuren. Maar dat zeg ik: Hij was voor een generaal pardon. En dan er een streep onder zetten. Maar hij had wel degelijk ideeën. En ik denk ook, maar goed, het was een één partij. Een persoonspartij. Ja. Dat was het nadeel voor hem. Uh, en ja, ik, wel... ik vond hem. Het ja, was ook een prettige gast. Hij praatte op het uh, ja. alles mee. Het was een hele goede, het was een echte politicus. Toch was de, de, de, de laten we zeggen, in algemene zin, de mening over Fortuyn, de teneur van uh, ja, deze man. Uh, die gooit, die gooit uh, artikel 1 van de grondwet uh, overboord... Uh, van uh, eh, gelijkwaardiging in ras enzovoort. Um, ja, nee, nee ging over God Er zitten gevaren in. Het, het ging over God, ja. Maar, ja, kijk, zeker, ik was, nee, ik, maar ik... wat ik wil zeggen, ja. er is vandaag een herdenking in Rotterdam... Ja. En er is een mis en er is een symposium. Ja. En daar is de conclusie uit uh, naar voren gekomen... dat die gedachten die ik net uh, ventileerde, ja, ja. als het ware toch... Ten positieve naar Fortuin zijn ongeslagen. Ja, ja. Door dat de tijd hebben zo. we dat blijkbaar toch min of meer leren relativeren... en in perspectief oh, goed, goed kunnen plaatsen. Maar zo bedoelde hij het ook, zoals het nu gezien wordt. Ja. Maar ik was altijd één ding met hem niet eens. Hij zei altijd vol trots, ik zeg wat ik denk. En toen zei ik meneer Fortuin, ik, ik hou er wel van als je eerst nadenkt... voor je wat zegt, en dat past ook bij u. En toen zei hij wel, Ja, het is een slogan, heb je wel gelijk. Want ik vind, je hoeft niet precies te zeggen wat je denkt als je daarmee... Uh, onrust veroorzaakt, mm. of als je daarmee uh, mensen aanzet tot iets wat je niet wil. Dus denk eerst na voor je wat zegt. Dat was één groot conflict, conflict wat ik met hem had. Ja. Oh, in die tijd kwam een keur aan gasten uh, aan jullie tafel. Ja. Uh, en die hebben we eens uh, op een rijtje proberen te krijgen. We hebben vanavond als gast uh, Ruud de Wild. En hij was gisteren, stond hij naast Pim Fortuyn toen het de totale schoten vielen. Laat ik eerst een vraag hoe het met je is. Huilen, in de war. Uh, ja, dat soort dingen. Mat Herben, sinds donderdag de partijleider van de lijst, Pim Fortuyn. U was bij de koningin. Heeft u ook gecondoleerd? Hoe gaat dat dan? Heeft, is dat niet toch iets raars? Wel, we hebben het erover gehad. Ja, Vanavond maar één gast aan tafel. Minister-president van ons allemaal, Wim Kok. Hier zit een man vervuld van hoop dat in die laatste uur... op weg naar de verkiezingen mensen, heel veel mensen nog een keuze maken... waar we van zullen opkijken. Goed. Goed, meneer Kok, hartelijk dank. Ja, dat, dat, dat waren jullie gasten. Aan de keerzijde van de medaille zat de onderbuik die tot bedreiging aan jullie adres leidde. Uh, hoe kijk jij daar nu op terug? Was er een reëel nou, gevaar? Ik, ja, nou, ja, dat weet je natuurlijk niet. Het gekke is dat je het zelf van je af laat schuiven. Uh, ik geloof het was na de 6 de meisje overleden, 7 mei geloof ik, ik weet niet wat er toen iets gebeurd was, ineens uh, zou er een horde van 300 man naar het koerhaus oprukken om ons te bestormen. En toen stonden er ineens panzerwagentjes, echt letterlijk panzerwagens, voor de deur van het mm. Koerhuis. En wij mochten dan ook niet meer alleen naar buiten. Henk en ik, Jan ook niet. We moesten van onze kamers af en we gingen naar een aparte verdieping waar, van, waar een bewaker zat. Mm. Zoals dat in Oost-Europa vroeger was. Als je de gang naar je kamer ging, zat er een man dat je wist dat je. Ja, nu stuit met een lichte glimlach op je gezicht. Maar toen. Uh, nou, wat ik je zei, het het, het, vervelende, het vervelende was, wij konden er al wel mee omgaan. Maar uh, zowel Jan, Henk. Als ik, we hadden ook nog vrouwen en kinderen thuis. En ja, daar was helemaal geen bewaking voor. Dus die waren vogelvrij wezen. En dat was af en toe wel eens vervelend. Angstig, uh, meer frisbaar. Maar ik wil er ook nooit ja. veel over praten. Nee, waarom niet? Ja, misschien ben je mensen op een idee. Ik bedoel, ja. ja. Ja, het blijft de rare tijden. De Pesterbunne.nl. Het is, uh, het is ondertussen weer tijd voor Ron Vergouwen met zijn rubriek Kassiekijken Kijken, televisie. De Leuke rubriek. Leuke rubriek. Zeker Ron doet dat met smaak en, uh, en, en kraak, zal ik maar zeggen. Deze week uh, waar hij kromme tenen van krijgt. Was er nog wat op tv deze week? Cassie Kijken met Ron Vergouwen. Regelmatig zie ik dingen op televisie voorbij komen die best grappig zijn om naar te kijken, maar die me als kijker toch wel behoorlijk kromme tenen opleveren. In de jaarlijkse Koninginnedag-uitzending zit ook altijd wel zo'n momentje. Kijk, dat koekhappen, daar waren we inmiddels wel aan gewend. Maar het kan altijd gênanter, moet de Oranje Vereniging van Renen gedacht hebben. Het wc pottengooien veel over te doen geweest. Wees van akamp Rhenen! U heeft het vaker gedaan, wordt er gevraagd. Nou zeg ik dat niet, maar ik ben er niet voor niks bezig met uh, zaken... die te maken hebben met wc-potten. Ja, er was die dag meer televisie om hoofdschuddend te aanschouwen... De redactie van Nieuwsuur had blijkbaar ook een dagje vrij en besloot uitgebreid terug te blikken op alle ruzies binnen de LPF. Nou, dat levert vast snerende uitspraken op, moeten ze gedacht hebben. En ja hoor, de fortinisten zijn het moddergooien nog niet verleerd. Die fractie deed maar wat, de deed maar wat, eh, de rest deed maar wat. 0,0 samenhang. Waar is hij gebleven, Winnie de Jong? Ik zou het niet weten en ik wil het niet weten. Hetzelfde geldt voor die baardman uit Laren, weet je, die, die vreselijke man. Uh. Ik werd zo al vrij snel in de media afgeschilderd. Ga je eerst maar scheren, had ik gezegd waarschijnlijk tegen hem. Vuile lul, hoe haal je het in je gore rotkop enzovoort. Ja, meer eigenzinnige types zagen we deze week in het nieuwe datingprogramma Te Mooi Om Waar Te Zijn op Net 5. Dat gaat over singles bij wie geen enkele partner aan hun omvangrijke eisenpakket kan voldoen. En dat ligt natuurlijk aan die partners, niet aan hen. Ik ben Elspeth en ik zoek een man, eindelijk, die mij aankomt. Ik hou wel van een beetje een vrouw met een beetje een kuppie. Uh, Op mijn 24ste had ik al rammelende eierstokken. Dus, en ik ben nu 30, dus ik ben al zes jaar hysterisch. Als iemand maar een rare neus heeft bijvoorbeeld, of een rare uh, raar hoofd trekt, dan nee, hoeft het al niet meer. Ik heb het een keer uitgemaakt omdat hij, oh ja, omdat hij handkaasje hebt. Mooie lippen, een platte buik, een mooie ronde billen. De schoenen moeten wel matchen met de, de kleur van haar. Maar het toppunt van mijn Guilty Pleasure TV... dat blijft natuurlijk een catfight tussen een stel zelfbenoemde diva's. In een nieuwslieuwe week zoals deze altijd welkom bij showbiz-programma's. Helaas hadden Gier en Goor nu eens een keer geen ruzie... dus dan kom je al snel terecht bij... jawel, Betty Bart. Nu heeft ze het aan de stok met Tatjana... die de stekker uit hun samenwerking op televisie heeft getrokken... De naaldhakken werden weer geslepen. Ik ben verschrikkelijk teleurgesteld. En dat is bij mij eigenlijk gevaarlijker dan boos. Het is niet makkelijk om met haar te werken. En dat wil ik dan ook uh, best wel wijten aan haar leeftijd. Ze is natuurlijk jonger dan Patrice en ik. Ze heeft nooit in een groep gezeten. Dus ze uh, is het altijd gewend om die aandacht zelf te krijgen. En uh, ja, het is uh, uh, best wel moeilijk voor haar. Als zij mij niet te vertrouwen vindt, dan is het, uh, zou ik zeker... Inderdaad, niet meer met mij gaan werken. Ja, en wat voor mij ook altijd een oud momentje oplevert... tijdens een avondje tv kijken... is als een bekende Nederlander tegen zijn wil... dingen over zijn privéleven moet vertellen. Kijk, als je aanschuift bij Boulevard... dan weet je wat je kunt verwachten. Maar toch niet als je aanschuift bij een programma over internettrends. Tenminste, dat dacht EO-presentator Jeroen Snel... toen hij te gast was bij 24-7. En nou heeft hij een vriend en dat is eindelijk naar buiten gekomen. En dan denk je, waarom meld je dit? Nou, dat is omdat hij ten eerste bij de EO werkt. En ten tweede hebben we een halve naaktfoto van zijn vriend gevonden. Dit is hem, dames en heren. Maar Jeroen, reageer eventjes. Ik vond het echt nergens op slaan. is dit een soort show-nieuws? Het was geen coming-out, want het was al bekend gewoon, collega's. Het heeft toch wel in een blad gestaan en dat soort dingen. Dus dat is geen geheim. Alleen ik vond het in jullie programma totaal uit de Au, au, au. Maar de genantste ontboezeming van de week... die zat in de prachtige serie Het Snelle Geld. Waarin werd zakenvrouw Nina Brink geïnterviewd... over de beursgang van haar vroegere bedrijf World Online. Overigens door niemand minder dan haar aardsvijand, journalist Erik Smit. En dat was al opmerkelijk, maar in het gesprek onthult ze ook nog waarom ze destijds haar aandelen vlak voor de beursgang had verkocht. Wat voor een groot probleem had je? Het bleek dat mijn slotarm dus dood was. En dan kon alleen maar één ziekte zijn op de reed, derma. Voor mij was werken alles, dus ik bleef doorgaan met werken. En langzaam werd het ook beter. En dan ga je weer denken, nou ik kan dit niet winnen, want dit oorlog win je nooit, maar het kan lang duren. Maar mijn besluit was zeker deels daardoor gedreven. Ja. Vond dus ik het niet heel wat raar raar. Nina, is het wel handig om die aandelen te verkopen? Nee? Absoluut niet. Ik vind het persoonlijk een onevenredig negatieve aandacht dat ik heb gekregen... op een onderwerp dat ik niets aan kon doen. De ergste ding dat je kan overkomen is om... dood. Uh... Ja, het beeld wat hierop volgde, waarin Nina op gouden punthakjes... tegen de achtergrond van een zonnig saint huilend wegloopt... veroorzaakte bij mij plaatsvervangende schaamte. Ja, hopelijk zijn er volgende week wat minder tenenkrommende beelden... En dat hoop ik trouwens ook voor Ajax-speler Jan Vertongen, wiens tenen het woensdag op AT5 aan de stok kregen met een kampioenschaal. Ik heb uh, gezegd dat ik wil wachten tot na nou de laatste competitiewedstrijd om... Uh, Godverdomme, valt hij op mijn teen. Weer, bijna weer een schaal kapot. <laughs> die arme teentjes. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. En als u denkt, ik heb wat gemist op de buis deze week, uh, hoe zit dat? U kunt op onze website allerlei fragmenten terugkijken. De perstribune.nl, onderdeel Kassie Kijken. Frits, uh, Frits Barend, Frits, er komt een vraag binnen van John Koenraads. Die uh, uh, legt jou uh, dit, uh, uh, dit voor. Hoe denkt Frits over de acties van Tof in Voorde? Dat is de Joodse belangengroep he, die die vliegtuigjes liet uh, gaan met de tekst... Vorden is fout, Pff, 4 mei, omstreden herdenking. Ja. Nou, eerst die... Federatie, Joodse belangrijkoe, bestaat ook uit drie, vier man. Maar goed, dat, ik vond het wel. Ik moest er wel om lachen toen ik het zag. Ja? Ik vond het wel creatief. En ja, ik vond het wel hilarisch toen ik ineens een vlieger schaam. vorden is fout. Ze hebben dat wel op een creatieve manier opgelost. Ze hebben het niet militant gedaan of zo. Dus daar moet je wel om kunnen lachen. op zich vind ik het zelf zonder dat 4 mei zo gaat verlopen. Daar kan deze toch niks aan doen. Nee, dat begrijp ik. Maar Je moet dus niet de oorzaken gevolgd door elkaar. Nee, maar dat je naar de rechter gaat op 4 mei is middags om 4 uur. Nee, maar waarom moet je op 4 mei Duitse soldaten herdenken? In plaats van de slachtoffers van de nazi-terreur? Dus dat en, vind jij, ja. Dat is net als bij spreken wat Kruiver weet is in het ajs conflict Hij had geen keuze om naar de rechter te gaan. Dan zeg je, hij gaat zijn eigen club aanvallen. En soms, dan krijg je inderdaad dan degene die naar de rechter gaat... wordt nu als schuldig aangewezen, terwijl zij geen andere keuze hadden. Of het had moeten doorgaan. Nou ja, wie naar de rechter... Ik, ik vind meer, het, het doet afbreuk aan het karakter van de dag. Het, het beschadigt, het beschadigt ja, nee, de dag, hè. Wat die burgemeester van Voorde deed, dat deed afbreuk aan het ja, karakter maar, van de dag. En ik, daar begint het mee. Ja. De, maar goed, het, ik. Ja, we het, het feit nee, dat ik je daarover moet ik discussiëren ben ik, op zo'n dag... Dat, dat, dat ben ik volledig met je eens. Dat hoort niet, Dat nee, past dat hoort niet. Hoort niet. En laten we dan nou godsamen eens ophouden met in Nederland... altijd alles breder te trekken en altijd het voorbeeld te zijn... op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de nazi-terreur... Uh, en op, die op 6 mei mogen die Duitsers aan de beurt. Nee, op 5 nee. mei. Nee, je mag ook best... Ik vind het heel ja. goed. Wij hebben ook een keer Otto van der Gamelits in een uitzending ja. gehad. Waarom niet? En die Duitse president, fantastisch dat hij mm -hmm. gisteren sprak. Ja. Juich, ik zeer. Toe. Zeker, maar niet op 4 mei. Dat... Op 4 mei hoef je dan net niet mensen nee, nee. te herdenken... die, wij spreken, mensen uit het verzet en joden neergeschoten hebben. Frits, jij bent, uh, mag ik zeggen, van huisartsportjournalist. Ja, mag je zeggen. Dan mag ik. Uh, morgen begint uh, in het Olympisch Stadion de week van het Sportboek. Ja, leuk. Ja, ben jij een sportboekenlezer? Nou, ik, uh, ik ben een fictielezer. En uh, als ik, dan, ik doe wel zoveel met sport... dat als ik dan lees, hmm. wil ik iets buiten de sport lezen. Om ook een beetje te verbreden. Uh, maar ik lees wel graag sportboeken. En wat laatste wat je gelezen hebt? Het laatste wat ik gelezen heb... Uh... Zal het over over gaan. Oh ja, nee, dat is inderdaad van Jan Eilander, Jopie. Ach, oh, dat is voor een is heel een leuk boek. boek trouwens. Ja. Ja. En dat is half fictie, voor een heel leuk ja. Boek, ja. Nou, er ligt een mooie, een mooie, lijstje sportboeken op tafel. Ja. He, bij OVT was het een paar weken geleden hier te nee, gaan. maar de verschillende prachtige sportboeken. Everstein, bokser en heerkap. Weet je die man uit Rotterdam? Geweldig, geweldig. Wel, prachtig boek en ja. tentoonstelling. En een geweldige persoonlijkheid was ja. het ook. Ja, maar, maar nu is de vraag: wanneer komt er van jou een sportboek? Nou, ik heb toevallig net weer van een uitgever, er zijn ook drie uitgevers die me al een paar keer benaderd hebben. Wie nou in godsnaam met je boek komen over je leven? En dan zit als met dat ridderschap. Dan krijg je toch een soort valse gêne over jezelf misschien. Of gêne. En dan valse gêne. Maar ik heb een aantal boeken in gedachten. En ik wou dat ik er tijd ervoor had. Maar doordat ik nu opa ben en helden maak, heb ik het weer zo druk. Maar ik heb drie boeken in mijn hoofd. Ja, want dat blad helden, uh, daar komt deze week de nieuwe editie deze uit. Deze week komt de nieuwe editie Alles uit. Alles over het EK natuurlijk. Ja, een EK special. Ook wel natuurlijk de andere vaste rubrieken, hmm. maar... Ja, ik ben er weer heel trots op. Een prachtig ja. nummer. Dan, geef eens een voorbeeld. Wat staat erin? Uh, we zijn, Robin van Persie was de cover van het eerste helden die we maakten. Nee. En toen was hij bij Arsenal een beginnende ster. Inmiddels is hij dé verdette van het Engelse voetbal. En hoe, hoe handhaaft hij zich? Je leest hem nooit in de rollenbladen. En nou blijkt dat zijn moeder een hele grote invloed heeft gehad op zijn leven. Uh, bijna alle voetballers zijn mama's kindjes. Nee. Uh, we weten dat zijn vader kunstenaar was. Zijn moeder is ook een kunstenaar. En wat maken ze uh, dan? Uh, ja, veel schilderijen, oh, beelden. Zo, ja. beeld, zijn beeld houdt ook die moeder. Oh, wat mooi. Uh, hij heeft ook heel kunstzinnige zusters. Maar zijn moeder heeft gezegd: wij hebben hem opgevoed. Dat je altijd argumenteren moet. Wij praten aan tafel. En dat heeft hem opgebroken in zijn begintijd bij Feyenoord. Hij heeft een hele leuke analyse. Waarom het met Robin misging bij Feyenoord. In die beginjaren onder Bert van Marwijk... met Pierre van Hooydonk. Er werd, je werd als jonge speler niet geacht je mening te geven. En wij hadden hem juist opgevoed. Aan tafel altijd je mening geven. Altijd met argumenten komen. En ze zegt: Robin was geen rotjongetje. Maar ook helemaal hoe hij in Londen leeft. Wat Arsenal voor hem betekent. Wat, uh, wat zijn gezin voor hem betekent. Dus ik, ik heb hem al gebeld. Als je dinsdag komt. Kunnen jullie nog even een scheiding rollen. Ringgooien, gooien, want dan hebben we meer publiciteit. Maar, <laughs> maar dat doe je niet dat zit er, Nee, maar dat zit er ook zeg, niet maar in. Maar is zo'n blad winstgevend? Het is. Uh, want het, we, is wel een, het is wel een avontuur. Nee, het is uh, het ons eigen geld voor een heel groot deel ja. wat erin zit. Van Barbara en mij. Van, en uh, we hebben, ik moet zeggen, we hebben mooie adverteerders. wordt goed geadverteerd. Mm. Het loopt heel goed, het verkoopt goed. En uh, ik merk ook aan heel veel sporters... Ik heb nu laatst iemand voor het volgend Olympisch nummer gebeld. Die nergens interviews wilde geven. En die zei tegen mij: Nou, in Helden wil ik wel staan, want daar wordt tijd aan besteed. En ik vind het schrijven heel leuk. We hebben, dit keer ook, we hebben een prachtig verhaal met Wim Kieft. Over? Ja, Wim is weltsmerts. En ik hou van weltsmerts. Ik hou van sad-looking people. Maar eh, bedoel is hij uiterlijk weltsmerts of innerlijk? Innerlijk ook? is hij weltsmerts. Wim geeft dus toe dat hij nooit genoten heeft tijdens zijn voetbalcarrière. En hij heeft een prachtige analyse over het probleem Huntelaar-Kieft. Echt prachtig. O, we zijn er doorheen. Ja, we zijn er doorheen. Uh, je opvolger staat te wachten, Hans van Breukelen. Ja, leuk. Maar die ken je, hè? Zeker. Daar gaan we mee door het volgende uur. Het antwoordapparaat uh, staat aan en de week. Volgens uh, Evert en Eddy. Fijn, fijne zondag, uh, Frits. En leuk Dankjewel, dat je hier vol. wil zijn. Graag gedaan. Tot zo. New York, op Radio 1.